Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op de snelheid bij Delft is een neergeschoten man gevonden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man zat in een auto die betrokken was bij een aanrijding met een andere auto. De politie denkt dat de man al was neergeschoten in de buurt van treinstation Den haag hollandspoor spoor Er zijn vijf mensen aangehouden. Vechtsporter Bader Hari heeft bekend dat hij betrokken was bij de mishandeling van zakenman Koen Everink in de Amsterdam Arena. Dat meldt de Telegraaf op basis van politieverhoren. Hari zou hebben gezegd dat hij Everink één keer heeft geslagen. Anderen zouden verantwoordelijk zijn voor de verdere verwondingen van Everink. Een van de andere verdachten is al opgepakt. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een anti ontruimd geweest vanwege asbest. Tientallen bewoners van het pand moesten kort na middernacht vertrekken. Het pand is via een corridor verbonden met een naastgelegen zorgcentrum en die gang is nu afgesloten. Er wordt nog onderzocht of er ook asbest in het zorgcentrum terecht is gekomen. President Obama heeft in het geheim toestemming gegeven voor Amerikaanse steun aan de opstandelingen in Syrië. Zou begin dit jaar al gebeurd zijn, melden bronnen in Washington. Met Obamas toestemming kunnen geheime diensten als de CIA het Syrisch verzet actief ondersteunen. Obama zou geen toestemming hebben gegeven voor wapenleveranties aan het verzet. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastian Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. De 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille. Ranomi Kromowidjojo plaatste zich met gemak voor de finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom een Olympisch record. Femke Heemskerk en Nick Driebergen werden uitgeschakeld. Dan het weer, buien, kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOM. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen de randweg Dordrecht en Knoopend Klaverpolder staat twee kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als je niet tú dan toda je een y todo lo En está de Ja, ze zijn dan Ja, dat is naar. Le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar ja www.zfmzandvoort.nl